Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De man die zichzelf in brand stak vlak bij de rechtbank in New York... is aan zijn verwondingen overleden. Dat meldden Amerikaanse media. Verslaggevers van CNN zeiden dat de man meer dan drie minuten in brand stond. Het gebeurde bij de rechtbank waar de zwijgeldzaak dient rond oud-president Trump... Daarmee had de actie niets te maken. De man wilde aandacht vestigen op een samenzweringstheorie. Blijkt uit een video die hij voor zijn daad online zette. Justitie zou Telegram moeten dwingen om zogenoemde bangalijsten te verwijderen. Dat vinden het kenniscentrum voor online misbruik of limits en advocaten van slachtoffers. Op de lijsten staan namen, contactgegevens, foto's en video's van vrouwelijke studenten... voorzien van seksistisch commentaar. Dergelijke lijsten zijn opnieuw verschenen, dit keer op het platform Telegram. Wie erachter zit, is niet bekend. Onlangs verscheen zo'n lijst gemaakt door leden van het Utrechtse studentenkoor. Dat leidde tot schorsingen. Nederlandse kersentelers vrezen voor een mislukte oogst... nu ze twee veel gebruikte bestrijdingsmiddelen niet meer mogen gebruiken. Het gaat om middelen waarmee een exotische fruitvlieg wordt bestreden. Die vormt al jaren een plaag voor de kersenteelt... Tot nu toe kregen telers elk jaar een vrijstelling voor het gebruik van de middelen, maar dit jaar niet meer. Volgens het ministerie van Landbouw kan verkeerd gebruik van de bestrijdingsmiddelen leiden tot vervuiling van het oppervlaktewater. Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grote Prijs van China gewonnen. In Shanghai had hij na 19 rondes een voorsprong van 13 seconden op Lewis Hamilton... Verstappen had wel wat opstartproblemen. Hij moest vanaf de vierde startplaats beginnen. En in de eerste ronde had hij problemen met de batterij van zijn auto. Met de overwinning krijgt Verstappen acht punten voor het wereldkampioenschap. Het weer, wolkenvelden en af en toe zon. Verspreid over het land valt ook een enkele bui. Er waait een stevige noordwestenwind en het wordt ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Dvz-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook robert op zaterdag. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Z en, en zin in Goedemorgen. Goedemorgen Zandvoort, Goedemorgen, Zandvoort. Zandvoort. Goedemorgen Hans. Volgens mij loopt er nog iets door, maar... Ja, dat is een oude Veronica-tune. Ja. <laughs> ja, een beetje nog. Ja, inderdaad. Ja, ja, Zo, ja. Uh, goedemorgen, Ja, het was even rennen. Het was vliegen. even rennen, want we uh, begonnen in rabbel. Maar uh, ja, er waren dat wat dat technische dat problemen. Wat, is een problemen ja. yes, en nou, uiteindelijk uh, zijn we weer naar de studio op de Tolweg gegaan. Ja, en daar zitten en, we en, nu. Daar en daar zitten en, uh, uh, we nu. Uh, we wachten eigenlijk uh, zo op de ja. eerste uh, gast van ons. Uh, dat is Michel Faas. Van Pinsel Stondvoort, die, ik hoop dat hij zo kom maar ging lopen, dacht ik. Dus ja, dat zal even duren. Ja, ik, dat zal even duren, maar we hebben natuurlijk uh, goede mystiek van onze technicus uh, uh, Pim Groof. En wij zijn uh, even nog aan het kijken bij de qualifying. Ja, de qualifying. Hoe is het, nu, nu bezig, we stappen oh, okay. vooraan. Ja, uh, oh, dat is mooi. Een, uh, dat is hij is nu mooi. bezig een, een, een, een, een rondje aan het Oké, nou, ik ga nog even zeggen wat we verder gaan doen. Uh, ja, dat is Niet misschien een vindt. goed idee. Wat heb ja. jij trouwens gedaan van de week? Uh, wat heb ik gedaan van de week? Nou, een hoop... Uh, hoop uh, leuke dingen? Een, nou, ook leuke, leuke dingen. Vorige week ben ik met de motor weg geweest. Hè, ja? Een lekker rondje Noord-Holland. Oh, dat is en, uh, een mooi weer, hè? Ja, mooi weer, zo'n sluit. Ja, ja. ja, ja. Nou ja, goed, voor de rest ja, van alles en nog Goeie wat. timing. Ik, uh, ik ben uh, een paar dagen per week werkzaam bij Pole Position in de okay. kent. Oké, uh, oh wat leuk. Ja, Meen je dat? Ja. Oh, uh, ja, goed zeg. Dus ik denk, ja, na strijder, ouder, verkopen. Na strijder moet ik toch wat uh, wat doen. Ik dacht dat je daar ook uh, auto's ging uh, verplaatsen, zeg maar, of niet, bij, bij strijden? Nou ja, nee, maar dat is eigenlijk niet... Uh... Oké, okay, nou, nee, maar ze zijn druk aan het uh, slopen. Ze Die zijn nu druk aan het slopen ja. en uiteindelijk... Kijk, voordat ze dan in de Curie-straat zitten. Ja, dat duurt ook, ook nog een wel paar maanden. Ja. Ja, dus uh, wat dat betreft... We uh, uh, hopen begin augustus dat is ook die ja. woningen die klaar zijn. Uh, goed, we gaan verder uh, uh, dus praten met Michel Vaas. Uh, Carina Veerder uh, is bij de Bulls eigen geweest. Dat is een dansgroep van de Dance Academy. Ach. Die gaan meedoen aan het EK en het WK. Ze hebben een hele leuk item over gemaakt. Als het goed is, komt straks ook langs Frans Visser... van Classic Concerts. Normaal hebben we Willem Strooman... maar die heeft een evenement in Purmerend. Die kan niet komen. Okay. Dus als het goed is, komt Frans Visser. Hij, hij zal waarschijnlijk eerst naar, uh, naar uh, Rabel Café gaan... en dan zal hij hierheen gestuurd worden, denk ik. We gaan uh, straks ook in het tweede uur praten met... Uh, Gerard Kuiper. Hij stopt als voorzitter van de seniorenvereniging. Ja. de grootste vereniging van Sandvoort. Meen je dat? Ruim 700 leden. Goedemorgen. Daar ja, ze hebben het aardig wat op de kaart gezet. Maar dat, Knap, gaan, we, dat gaan we straks over hebben met Gerard. Telefonisch dan weliswaar. Oké. Okay. Uh, Carine is ook nog langs geweest bij uh, uh, Jurri Mans. En hij heeft de uh, hangmeester uitgevonden. Waar je aan op kan rekken voor kantoren en dingen. Ja, ja, ja. Ook een leuk onderwerp. Ja. En als dat goed is, uh, gaan we afsluiten met uh, uh, Gorgen. Jij doet, het al, jij doet het allemaal al, elke week maar weer. He? Nou ja, ik uh, stel het samen. Tot in juni, Ja, tot, tot, 1, juni heel... ja, ja, tot 1 juni, want dan ga ik ermee stoppen. Want uh, dat doe ik het twee jaar. Dus ja. als er zijn nog mensen zijn die zeggen van nou, dat lijkt me hartstikke leuk om zo'n programma in elkaar te draaien. Nou, uh, dan zijn ze van harte welkom. Dan zijn ze van harte welkom. Dus uh, uh, uh, meld je dan even aan bij, uh, uh, ZFM ja, bij bestuur. Zfn-standvoort.nl. Ja. Uh, uh, ja, dus dat kun je altijd. En het is leuk werk hoor. Ik heb het twee jaar gedaan en het was leuk werk. Maar uh, je bent er wel elke week mee bezig, hè? Ja, je bent er mee bezig. Dus, en zeker uh, jij in je, met, met, met al je uh, uh, hobby's. Ja, hobby's. Uh, Motorrijden, golven. Motorrijden en, je je een, ja. en uh, ja. dat soort dingen. Ja, dan, uh, en dan ben ik ook nog medicijnen weg bij... Uh, dat doe je uh, nog steeds, hè? De beter. Ik ja, ja, twee ja. middagen in de week. Dat okay. vind ook nog wel leuk. Okay. Maar goed, ja. Uh, ja, ik kom mijn tijd wel door. Ja. Ja, jij hebt ook wel hè? of niet? Ja, zeker. Ja. Nu helemaal weer. Even, even tussendoor, uh, uh, je weet uh, dat nou eigenlijk de, de hele internet met, uh, met X en uh, allerlei sociale platforms... dat is één groot open rio vaak, hè? dat weet je hè? Ja. Nou, maar ik kwam, ik, ik kwam wat tegen uh, gisteren. Ja? Dat uh, was van Bandai Thai, dat is een goed Thaïs restaurant op de Zeestraat. En Jaap Paap uh, is daar mede-eigenaar van... En die, die melden dat zijn vrouw, uh, Pen, die wordt 50 jaar. en ja. Dat heeft Pen bedacht. Uh, dat heet Tamboen. Dat is het, iets goed doen voor anderen in het Thais. Ja. Zij gaat vanmiddag om half vijf 50 maaltijden weggeven. Wat goed? Vanaf half vijf. Oh, ja, op is op natuurlijk. Ja. Dus dat zal een drukte van belang worden. In de wat deze leuk. Tijd. Ja, hartstikke leuk. Goed ja. idee, hè? Ja, ja vind ik ook wel. Ja. Knap hoor. Nou, en, en omdat uh, uh, Michel er ook nog niet is, en dan, ga, dan gaan we naar de muziek. Maar ik wil ook nog even melden dat de kinderspelen volgende week, uh, zaterdag, uh, Koningsdag, ja. een beetje op de wip staan. Omdat? Omdat er geen vrijwilligers zijn. Je meent het. Ja, de, de, een deel oh, nee. van die kinderspelen dreigt te worden afgelast. Ja, dat mag niet gebeuren. Nee. Dus, nou, dus waar uh, kunnen de mensen de hulp zich aanmelden? Of, ja, de, de mensen kunnen zich aanmelden op Facebook. Dat is uh, Koningsdag Zandvoort op Facebook. En dan kunnen ze een uh, direct uh, PB'tje sturen uh, naar het bestuur daar. En dan uh, komt dat goed. Er zijn vooral mensen nodig tussen 12 en, en 4 om te begeleiden bij die, die springpunten, ja, ja, dat ja. weet ik het allemaal. Ja, dat zou heel ja, zo zijn. Ja, het mag toch niet gebeuren dat onze kinderen in zijn <coughs> de uh, nee. dupe worden dat we weinig. Uh, uh, zijn maar vrijwilligers hebben. Ja. Nee, ik ben komt het helemaal gewoon niet wel met je eens. eens. Oké, okay, nou, nou een we gaan even muziek, wat uh, pin, stukje muziek draaien. ik zie, uh, Michel Faas al komen. Dat is hartstikke leuk. Heb je, ben je klaar met de muziek? Ik ben wel klaar voor nou ja, prima, dan gaan we ah, wat draaien. We beginnen met Elvis Presley. Elvis Presley, ja, die je ken je niet. Je kan niet beter beginnen, dat weet ik En onze gast is ook binnen, dus. Ja, nee, dat heb minuten, ik gezien. Ja, ja Toppertje. Top. What now, my love. Now that you love me, how can I live? To another day Watching my dreams Turn into ashes And all my hopes Into bits of clay Once I could see could feel Now I am numb I've become unreal I walk the night Oh let it go Stripped of my heart My soul For now, my love, now that it's over, I feel the world closing in on me. should live. Ik kan hem of niet? Of vind je het leuk? Elvis? Ja, fantastisch. Ja, het ja. heette uh, what, no, what Now My Love. Hij, was, uh, hij, hij kon het wel. Ja, hij kon het wel. He, ja. hij, absoluut maar was. hij heeft natuurlijk een hele rare carrière gehad. Ja, dat Samen met uh, de, de, de, son, de Nederlandse uh, uh, b, b, b, b, b, b, Dirk van Kuik. Dirk van Kuik? De dat, was de, de, dat was de manager. De, de manager, ja. er is een film over gemaakt. Kap kapitein, captain? Nee, o, nee uh, um, uh, Nou ja, goed in ieder geval... Het was Colonel. Uh, ja, Colonel. Ja, Colonel. Ja. Ja, ja, ja. Oké, okay, maar het nummer, dus, uh, what <laughs> nou? <laughs> het nummer heet dus... Wat nou... Het nummer heet dus... <laughs> wat nou, my love? En uh, dat was eigenlijk een beetje verzonnen uh, door uh, Pim. Want uh, wat nou, wat nou? Ja. En daar gaan we over ja, praten nou? met... Uh, ja, wat nou? Met uh, onze uh, uh, grote vriend... Uh, uh, Michel uh, Vaas... Van Vintage at Zandvoort. Want uh, dat gaat niet door. En uh, wat nou? Ja, dat kun je je afvragen natuurlijk hè?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 Ja. Dus dat zijn alleen de auto's. Ja, precies. En als je gemiddeld daarna gaat dat er twee personen in een autootje zitten... ...heb je 300, 350 man. De kinderen ja. komen mee. Ja. heb je zo'n weekend 350 man rondlopen. Ja, en, en er komen wat familieleden bij. En, en er bezoekers. Komen met, heel veel bezoekers. bezoekers. Ja, he, toch. Ja. Ja, want uh, ja, het is natuurlijk prachtig om te zien, die oude, ja. uh, oude Volkswagen busjes. Mensen vinden het prachtig. Ja. Maar het zijn voornamelijk busjes, hè? Volkswagen Als het maar Volkswagen is. Het maakt niet uit wat. Als het de lucht gekoeld is. Maar ja, je ja. moet een luchtgekoelde motor zijn. Oh, nee. Je kan niet met een nieuwe Volkswagen nee. Golf komen. Nee. Nee. Dat zeker niet geen elektrische troep. Nee. <laughs> <laughs> nou, dat is duidelijk. <laughs> nou, dat was de helft van de kijkers, <laughs> ja. van de die, zijn, die zijn nu <laughs> afgehaakt. Ze <laughs> ja, we zeggen wel. <laughs> Maar goed, je hebt zelf ook een prachtig busje. Hè? Ja. Uit, uit welk jaar is die uh, Michel? 65. 65? Ja. 35, bijna 60 jaar oud zeg. Die is net helemaal gerestaureerd. Van boven tot beneden. Okay. Die is weer helemaal nieuw. Eh, Te klaar, nieuw. Terwijl is de motor erin en alles heb je erop en eraan. Ja, die, heb, die motor die heb ik... Uh, lucht gecold, hè? <laughs> ja, uiteraard lucht ja, ja. Eh, Elektrisch, <laughs> uh, Die motor die is er een jaartje of zes geleden... heb ik die helemaal gereviseerd van boven tot beneden. ja, ja. Zo, knap hoor. ja ik zag, het zelf? Uh, ja. Echt waar? Ja. ja, maar dat stelt natuurlijk helemaal niks voor. Nee, maar uh, ik, nou, maar ik, ik zag het net uh, bij de voorbereiding heb ik gezien dat je hem uh, weer terugkreeg, maar dan stond hij op een trailer en toen werd hij gebracht. Of ja, niet? ja, klopt. Dan moet je verder opbouwen. Oh ja, oké, okay, ja, ja, dus ja, ja. Hij is daar gespoten. Oh, gespoten was hij alleen. Oh, nee, ja, ja, ja. oh. een nieuwe neus zit erin, nieuwe stukken die, die echt slecht waren, die zijn allemaal vervangen. Ja, ja. De ja. onderkant was knetterhard. Daar hebben ze niks aan gedaan. Nee. Maar de neus is vervangen, stukken van het dak, van ja. de deurtjes. Ja. En die auto's zijn bijzonder veel waard, hè? Uh, ja, ja. Ja. Waar praten we dan over? Heel veel geld. Ja, maar ja, wat is heel veel geld? Um, zo'n bus, zo'n T1 waar ik dus in rijd, ja? dus met het veetje aan de voorkant. Een, een slechte staat, rond de 30. Je maar meent het. Ze staan op, op, uh, uh, er is er net eentje geveild in uh, Amerika. Dat is een zamba, dus die heeft ook de raampjes in het dak. Dat is de luxe uitvoering. Die is verkocht voor 220.000 dollar. 220.000 dollar. Dus 200.000 euro. Goeiedag zeg. Ja, dat is een hoog geld. Ja. De bussen staan nu op de marktplaats 40.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 Er komt er waarschijnlijk iets nieuws bij. Daar kan ik nog niet veel over vertellen. Waarom niet? Dus daar, vertel? zijn we, daar zijn we mee bezig. <laughs> Omdat dit de radio is. Ja. <laughs> mensen, mensen kunnen het niet zien. Maar, <laughs> maar nee, nou, we, we zijn er wel weer volop mee bezig. Ja. Oh, leuk hoor. Ja, de grap is: ja, wij leuk. kennen elkaar uh, best uh, redelijk goed. Dus we zijn uh, redelijk amicaal ook uh, uh, naar elkaar toe. Ja, je zegt geen u. Nee, ik de zeg op, geen nu meer. Op, ja. Nee, dan ben ik <laughs> me gestopt. We kussen ook. <laughs> <laughs> nou, is begon goed dat niet? Oh, je kan het nu wel zien, hè? Maar jij, uh, jij hebt Michel uh, wel geprobeerd om misschien nog een een, een, een, een ervan te maken in het dorp. Dat, dat, dat was heb je nu. Geprobeerd, aan, ja. Dat zou nu aankomen zondag zijn. Ja, aankomen okay. zondag, en dat gaat uh, dus de morgen eigenlijk. Ja, zou het zijn. Oké. Okay. Ja. En kun je vertellen waarom dat niet doorgegaan is, of wil je daar? Uh, ja, door mijn gezondheid. Ja, gezondheid. Ja. Ja. Ja. Gezondheidsproblemen. Ja, helaas heb ik een, uh, weer een hartaanval gehad. Ja, Ach goed. jeetje. Meen je dat? Ja. Ach jeetje. En dat is niet... Het uh, is niet echt lekker gelopen allemaal. Nee, heel veel. Dus die heb ik uh, afgezegd. Ja, nee, dat begrijp ik. Want het is, is nogal werk, hè. Ik bedoel... Uh... Eén dag... Uh, Eén dag niet. valt misschien nog wel mee. Maar nee, één wel... dag in het centrum is waarschijnlijk nog meer werk... Ja? dan een heel weekend. Weet je dat, ja? ja kijk, als je op een keer trein is er staat de slagboom, je ja. hebt je vrijwilligers heb je bij je... Ja. en de mensen weten het niet. Je doet het al negen jaar, dus de mensen ja. weten wat ze moeten doen. Ja. Ja. Als we één dag in het dorp zouden, zijn, uh, zouden zitten... Wat eigenlijk mijn wens is, want dat vind ik enorm gaaf. Ja, tuurlijk, dat legt Het hele dorp stil in het centrum. En dan ja. kwam alleen maar oude Volkswagen. Ja, waar naar had je rijden. dat willen doen dan? Uh... We hadden afgesproken met de gemeente dat uh, bij de Grote Krocht. daar komt een, uh, een hekwerk te staan. Ja. Dus mensen moesten via de Oranje Straat naar binnen rijden. Ja. Okay. Dan konden ze de Grote Krocht konden ze op. Dan werden uh -huh. auto's links en rechts geparkeerd. Niemand wacht alleen de volkswaarders werden er dan geparkeerd. Dan bij de. Uh, hoe heet dat? Op de Rotonde zouden wat komen te staan. In de Kerkstraat en in de Haldenstraat zouden okay. zo staan. Ja. Ja, geweldig, dat daar ook staan. Geweldig. Dat was vind. helemaal in het begin hoor. Dat ja, ja, ja, ja, we dit ja, ja, ja, ja. hebben De winkeliers, daar hebben we ja. nog niet eens mee gesproken. Ja. Dan, dat is het ding hoe zij erover dachten. Ja. Maar dat was wel een uh, ja, idee. Wel, dat ja. zou kunnen. Ja. Het geweldig. Het doen. idee komt uit Duitsland vandaan. Dan ja. heb je Hessisch Oldendorf. Dat is een weekend. Ja. Maar zeg ik een weekend? Ja, dat is een weekend.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 januari, februari, dan komen die evenementen weer naar boven. Dan gaat het allemaal ja. weer borrelen. En dan via social media, dus voornamelijk Facebook... zie je de agenten, agenda punten allemaal binnenkomen. Ja. En dan kan je daarin, je kan daarin, je kan daarin, dan pak je nog wat in België, en je pakt hmm. wat in Frankrijk... en je pakt wat in Duitsland. En, en, en dat doe jij zelf ook? Ja. ja. ja. Mooi hoor, leuk. leuk. Hartstikke leuk. leuk. Hoe zie jij naar de toekomst van, van jouw evenement hier... Ja, kijk, vol, volgend jaar is het <coughs> waarschijnlijk dat terrein ook nog niet beschikbaar. Nou, niet? Ja, de gemeente het, had het, gezegd ja, dat uh, jaar voor het voorjaar moet het klaar zijn. Nou, nou, voor het voorjaar is januari, februari, maart. Het moet en, aanbesteed ja, maar, worden. Dat ging al drie maanden duren, geloof ik. Dat, uh, en dat dat wij uh, zitten natuurlijk altijd in april. Uh, ja. dus ik kan in, in, uh, stel dat het wel klaar zou zijn in uh, februari, dus uh -huh. janu uh, januari, februari, uh, dat het terrein schoon zou zijn... Ja. kan ik niet in anderhalve maand een evenement neerzetten? Nee, dat is ook. Je wil je echt en maar daarbij komt ook nog eens een keer ja. dat de spullen die wij huren, zoals een aggregaat en de wc en de douches uh -huh. en allemaal dat soort dingen. Dan moet je, ga je, je gaat steeds meer zien dat de verhuurders 10% aanbetaald willen hebben. Ja, ook nog een keer. Ja. Dus gaat het niet door, ben je kwijt. En wij zijn een stichting en zo'n vette pot hebben we niet hoor. Nee, maar dit, alles wordt duurder ook natuurlijk. Alles wat je huurt wordt duurder. Alles wordt duurder. Ja, ja het is zo, om evenementen te organiseren ja, wordt steeds wel, lastiger. Hè? Kijk, wij, ik probeer zoveel mogelijk ondernemers uit Zandvoort erbij betrekken. Aha.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 Dus als we gaan opruimen op zondag, dan is hij er ook op, ja, op zondag. Dat ja. vragen wij hem. Hij komt gewoon. Ja. Hij schout en dan helpt proceso'res... hij met de spullen. Ja, maar stel, ik heb een luchtgekoelde uh, uh, Volkswagenbusje. En uh, ik wil daar naartoe. Wat zijn de consequenties voor mij? Moeder moet ik ja, daar moet er zo nu nee, op. Distant. Nou ja, iemand anders. Oh. <laughs> <ýzit> ja, mensen betalen ervoor. Ja, ja, ja. ja. Dus je hebt entreegeld. Je slaapt natuurlijk op het terrein. Ja. En we hebben toeristenbelasting. En dan maar je, je slaapt in je busje, ja. neem ja. ik aan. Ja, ja. Nee, maar er moet door de organisatie natuurlijk geld betaald worden hier en daar. Dus dat moet ook... Ja, evenement kost geld. Ja, daarom. Ja. Dat, uh, ja. Nee, dat begrijp ik, maar... maar uh, je, betaalt bedrijf, je kan je inschrijven van, van vrijdag tot en met zondag... en dan blijf je twee nachten slapen... en dan betaal je ja. even uit mijn hoofd iets voor vier tientjes of zo. Ja, ja. ja dan sta je met ja. ja. je dikke reet op zandvoort... Ja. ...voor vier Dus daar heb je het over. Ja, ja, ja, en dan hebben we het wel. met de bakker hier zo geregeld... ...met uh, Bertram was het dan. Uh, die doet het ontbijt s'morgens. Ja, dus mensen, we ja. hebben een formulier, ...heb ik geregeld met hem. Uh, we krijgen formulieren, daar staat het broodje... ...staan erop. Mm. Uh, daar verdienen wij niks aan... ...als stichting, mm. helemaal niks. Daar uh, geven de mensen aan wat ze willen. Claire, mijn vrouw, die rijdt daar s'morgens naar de bakker toe. Geweld. Die levert het formuliertje in... ...en de volgende morgen staat alles klaar. En ja, ja, ja, ja, ja. dan, dan rijden we ja, ja, ja. terug naar het evenement... Ja.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 Is... Eerst een luchtgekoelde buitevenement. Ja, en iedereen zandvoort. zegt van, ja, nee, dat ja. is voor zandvoort. Ja, begrijp ja. ik. Nou ja, goed, uh, we hopen dat het uh, weer terugkomt. Hè, want dat uh, wil iedereen eigenlijk. En uh, we wensen je er heel veel succes mee. Uh, gaat goed komen? Ja, lijkt me wel. En uh, zeker sterker met je gezondheid. Maar ja, gaat... zeker. Hebben jullie nu een taxi voor terug? Ja. Uh, ja. <laughs> nee. Even... Ik heb het nummer van de taxi Moeten we even terug. stuurbellen. Hé, <laughs> hey, hartelijk dank Michel voor je komst. En een heel goed weekend nog. Dank je dan wel. Uh, we gaan weer verder. Met uh, volgens mij muziek. En uh, als het goed is, de Beach Boys. Kan dat? Oh. Dance, dance, dance. Altijd goed. After six hours of school, I had That's the Like a show up last I play it through it's And it's And jumping Goed, uh, we luisteren naar de, naar de Beast Boy. We zitten nog even na te praten met uh, Michel. Uh, leuke verhalen heeft hij. Uh, goed, we gaan uh, verder met het uh, volgende onderwerp. Uh, dat is een onderwerp van... Uh uh, onze Carine Veren is afgelopen week bij uh, de Dance Academy langs geweest. Want daar is een team, dat heet de Bullseye, en die gaan EK en WK dansen. Dus ja, dat is dus heel populair geworden. He, ja, dat uh, populair dat, uh, dat dansen, dat, uh, team dansen. Nou, dat dansen niet alleen, maar ook de muziek. Ja, ook. Weet wel, nou ja. uh, door uh, Beyoncé opeens uh, Sky High. Ja, uh, maar goed, uh, ja, ik denk dat Karine er meer kan van vertellen. Denk, denk je niet? Ik denk ja, het ook. Laten we, het wel Laten we het luisteren. luisteren. Goedemorgen Zandvoort, ik ben hier op een hele speciale plek. En ik zit hier gewoon op een hele speciale vloer. Ik zit op de dansvloer van de Dance Academy... bij wel een hele speciale groep dansers. En ze heten Bullseye. En ik ga meteen vragen, hoe zijn ze op Bullseye gekomen? Mag ik dat aan jou vragen? Ja, uh, we zijn op de naam Bullseye gekomen eigenlijk door... Uh, ja, we hadden een naam nodig voor het team. En uh, iedereen moest een naam bedenken en dan gingen we kijken wat de beste naam was. Toen kwam één iemand uh, met, de, met de naam Bonsai en zo zijn we op de naam gekomen. Supergoed. En je bent hier de enige jongen in een groep met allemaal meiden. Hoe gaat dat? Ja, goed. Ik uh, ken ze uh, ja, allemaal al heel lang. Dus het is uh, ook een vriendschap buiten het dansen. Dus uh, ja, dat is altijd wel heel gezellig. En Het is niet voor niks dat ik hier ben natuurlijk. Want jullie gaan iets speciaals doen. Mag ik dat aan jou vragen? Uh, ja hoor. Uh, wij gaan naar het EK in Duitsland. En naar het WK in Engeland. Ook nog in augustus. En um, daarvoor hebben we ook sponsors en zo nodig. Dus uh, daarom. Ik oh, kom meteen to the point. Ja. Dus dan ja, vragen we soms ook wel. Vragen hebben we sponsor dinges. En uh, vragen we of mensen willen sponsoren voor ons EK. Om daarheen te kunnen gaan. Mm -hmm. En Want waarom hebben jullie geld nodig. Voor, om naar zo'n groot toernooi te gaan? Nou, we hebben ook natuurlijk uh, daarvoor een overnachting nodig. Uh, we hebben wijzen eten, het kost allemaal geld. En om daar ook te kunnen dansen moet je ook zelf, uh, als persoon moet je ook geld betalen. En uh, ja, dat is allemaal wel duur. Ja, en dit is wel een heel erg aparte klas, naar het EK gewoon. En dan zeg je nu ook nog naar het WK. Hoe is het zo gekomen dat jullie zo goed zijn geworden? Moet jij dat vertellen? Nou ja, ik denk dat het... Ik denk dat het komt door... Uh, nou, we hebben gewoon zoveel training met elkaar meegemaakt. En uh, we zijn ook heel erg gegroeid gewoon binnen het team. Uh, ja... En ik denk, wij hebben een hele erge teamsfeer. Want uh, zoals Colin al zei, wij zijn gewoon ook een soort vriendengroep buiten dansen. En dat zie je ook heel erg terug in onze dans. En dat vinden jullie leden ook, ook, ook vaak heel mooi om te zien. En ja, hierdoor zijn wij denk ik ook heel hoog gekomen. Omdat wij dansen niet als uh, een solo persoon, maar wij dansen echt als een team. En wij laten dat ook duidelijk zien. Dus ja, ik denk, Nou, maar dat klopt ook. Want uh, ik heb een filmpje doorgestuurd gekregen van jullie winnende dans van de afgelopen week. Uh, ook weer eerste geworden. Maar dat gaat zo gestroomlijnd en alles gaat zo hetzelfde. Uh, niemand maakt een misser of een foutje. En uh, het is echt zo knap om te zien. Um, sinds wanneer, als ik het aan jou mag vragen, dans jij al? Uh, ik dans denk al wel van mijn zesde jaar. Um, dus eigenlijk zit het wel echt. Ik hou echt van dansen. Het is echt mijn leven geworden. Mm. En om met zo'n team te mogen dansen, is echt. Ik heb echt zoveel plezier met hun. En ik heb altijd zoveel zin om met hun te trainen. En met hun te dansen. Waardoor het ook uh, veel leuker is. En waardoor we ook hoger denk ik komen. Omdat we zo op elkaar ingespeeld zijn. Wat uh, mijn teamgenoot ook net zei. Ze, van, ja, um, het is gewoon één vloeiende lijn. Uh, we, we weten wat we aan elkaar hebben. En wat we moeten doen. En ja, ik denk dat het zo wel uh, mm -hmm. is. Ja. Merk je dat als je naar de andere groepen kijkt die met zo'n wedstrijd meedoen, uh, dat jullie dan echt het anders aanpakken? Wil, wil jij dat vertellen? Uh, ja, ik denk wel dat ik het wel een beetje zie. Wat, zo, want we zien wel een beetje dat het anders is hoe wij dansen dan andere groepen. We zien meestal dat andere groepen meer strak en nog meer vloeiender dansen. Terwijl wij wel een beetje anders dansen. We hebben wel misschien dezelfde stijl, maar heel anders. Ja. En kun je een naam geven aan die stijl? Uh, ja, dat is een beetje moeilijk. Maar omdat... ik bedoel, uh, is het een beetje ook uh, hip hop achtig Of hoe, uh, hoe kun je dat noemen? Ja, het is, ja, het is meer hip -hop, uh, ja, hip hop achtig eigenlijk, ja. ja. En af en toe zie ik dan ook weer zo'n mooie balletachtige uh, beweging? Ja, dat is wel waar, ja. Want wie verzint deze mooie dansen allemaal? Uh, ja, onze coach natuurlijk. Daar zijn we heel erg blij mee. En... Ja, meestal als we zelf ook ideeën hebben, kunnen we altijd uh, daaraan toevoegen. Wat wij zelf ook leuk vinden om te doen en mooi vinden. Um, dus ja, dat eigenlijk. Ja, dat wilde ik ook al vragen. Mogen jullie meedenken met de dans? Ja, zeker. We mogen echt gewoon, als we ideeën hebben, mogen we dat altijd zeggen. En dan kunnen we dat altijd ja, verwerken in onze dans. En uh, ja iedereen vindt dat eigenlijk ook wel gewoon hetzelfde. Als iemand een idee heeft, dan vinden de rest meestal dat ook wel leuk. Want we hebben eigenlijk ja, gewoon wel dezelfde stijl. En ook qua muziek, mogen jullie daar ook in meedenken? Um, ja, zeker. Dus uh, ook voor de eindshow bijvoorbeeld... zijn we ook uh, altijd met elkaar aan het bedenken... wat het volgende nummer wordt in de mix. En uh, ja, dat doen wij vaak. Ja, eigenlijk, muziek mogen we ook altijd meebedenken, Samen met de dans zelf. Maar ja. de coach doet natuurlijk wel het grootste gedeelte. Maar het is niet dat het alleen aan de coach ligt. We zijn een team en wij mogen dus ook teambeslissingen maken. Ja. Zeker. Ja. En de kleding. Uh, welke kleding ga je aandoen met het EK? Uh, we gaan eigenlijk gewoon onze teamkleding gaan we eigenlijk gewoon aantrekken. En uh, we hebben ook sponsorshirts uh, die we voor de wedstrijd en uh, na de wedstrijden aantrekken. Uh, om ook gewoon. Uh, degenen die ons hebben gesponsord... om die ook uh, te laten zien dat zij ons hebben gesponsord... en dat we heel dankbaar zijn voor hun. Uh, dus uh, bedrijven kunnen ook op onze shirts komen... en uh, dan kunnen ze ook uh, gewoon daar, la kunnen we da daar laten zien dat zij ons hebben gesponsord... en dus ook een soort van reclame maken voor hun. Dat zij dus uh, in Zandvoort zitten of ergens in anders in Nederland. Uh, dat zij eigenlijk, dat we eigenlijk hun heel erg dankbaar zijn dat wij... met dat zij met deze reis uh, ja. zijn meegegaan. Nou, dat zeg jij heel goed. Ja, heel goed. En uh, mogen jullie één dans doen op een EK? Ja, uh, we hebben één uh, teamdans. En uh, uh, ja, daarvoor zijn we gekwalificeerd voor het EK. Je kan ook bijvoorbeeld nog een solo doen buiten uh, de teamdans. Maar uh, niemand van ons doet dat op, het, uh, op Udo. Dus, uh, ja, dus daar zijn we dan natuurlijk niet voor gekwalificeerd. Dus we doen uh, alleen de teamdans op het ja. uh, EK. Ja. En dan ga ik heel even naar de dansjuf. Die zit hierachter. Hoe vind jij dat ze het doen? Ben je trots op ze? Ja, ik ben heel trots op ze. Ze doen het echt supergoed. Het is heel leuk om te zien dat we echt een team zijn met z'n allen. Dat is denk ik ook echt hun kracht. Als ik kijk naar hun en vergeleken bijvoorbeeld een ander team... dan zie je bij hun echt een bepaalde connectie met elkaar als we op het podium zijn. Ze moedigen elkaar heel erg aan. en ja Voor mij is dat echt hun kracht. Ja. En Ik hoor ook een heleboel gejoel en gejuich en aanmoedigingen tijdens uh, jullie dans... Wie zijn dat allemaal? De ouders natuurlijk ook? Ja, iedereen moeders eigenlijk aan. En hun ook elkaar eigenlijk ook gewoon aan Ze staan ook echt naar elkaar toe. Gewoon, let's go, kom op. Ja? Dus uh, ja, dat is heel leuk en fijn voor hun... dat ze elkaar heel goed kunnen aanmoedigen. Want daardoor dansen ze wel een stuk beter eigenlijk. Dat ja. werkt Jij zei net van, ja, ik moet het een beetje... Hoe zei je dat nou... Uh, aansturen nog of bijschaven, maar moet dat echt met deze...? Ja. <laughs> nou, met Hurl hoeft dat eigenlijk bijna niet. Af en toe misschien een pasje of een dingetje, maar... over het algemeen doen ze het al supergoed. Ja. En als je het aan mij vraagt, is het al perfect. Ja. En kunnen we de dansgroep volgen als ze naar het EK gaan? Kunnen we dat ergens zien? Uh, ja, ze hebben een TikTok-account waar je dat op, verder op kunt volgen. Daar hebben ze, posten ze video's. En ze hebben ook nog een Instagram-account waar je op kunt volgen. Dus dan kan je ze helemaal in de gaten houden. Ja, want ik denk dat de mensen nu die dit luisteren... dat wel heel erg leuk vinden natuurlijk. Ja, hebben jullie een eigen goede TikTok-naam? Is dat dan gewoon Bullseye? Of ja. ja? En ook op Instagram? Ja. ja. Of uh, van Dance Academy? Uh, nee, we hebben gewoon een Bozij-account, apart van de Dance account. Mm -hmm. En daar ook plaatsen wij dingen. Bijvoorbeeld als wij naar een website gaan, plaatsen wij dat op Insta. En die hebben ook sinds kort al een TikTok-account. En daar maken we dan nu een challenge op voor anderen die dan daar onze challenge kunnen doen. En wat is dat uh, nadansen? Kijken of het net zo goed kan. Uh, nou, we hebben gewoon een danschallenge gemaakt. En dan kijken of anderen dat ook leuk gaan vinden, ons stijl en alles. En dan kijken hoe we het doen. Ja, en uh, hoe kunnen wij jullie binnenkort zien? Want ik hoorde net iets over Koningsdag. Daar zijn jullie druk mee. Wil jij dat vertellen? Uh, ja, is goed. Wij hebben, wij gaan bij, uh, op Koningsdag staan wij in Zandvoort. En hebben allemaal verschillende leuke activiteiten. Uh, zoals gesminkt worden, of uh, ja, eigenlijk ook heel veel met natuurlijk de Bolzai-logo. Uh, en ja, iedereen is altijd welkom en het wordt supergezellig. En dan gaan we ook een beetje geld inzamelen om natuurlijk verder te gaan ja. naar het EK en WK. En, uh, maar voor de rest, het wordt uh, ja, heel gezellig en we staan er bijna wel de hele dag. Dus jullie zijn allemaal heel erg welkom. Maar jullie staan er de hele dag, maar jullie gaan denk ik ook wel dansen, toch? En uh, ik denk alle groepen die hier uh, uh, les krijgen of niet, of echt alleen maar jullie? Oh, ik kijk nu even <laughs> naar, uh, naar achteren. Maar... Volgens mij, als ik het goed heb doorgelegd, alleen ons, ja. uh, alleen wij, ja. uh, gaan wij inderdaad een paar keer onze dans doen. Uh, zodat iedereen mee kan genieten van wat we hebben gecreëerd. En, uh, maar ondertussen zijn er, zoals ik al eerder zei, uh, allemaal verschillende activiteiten. Ja. Ja. Wanneer is precies ook weer het EK? Weet je de uh, datum? Ja, dat is volgens mij 17 8 en 18 uh... 17, 18 en? 17, 18 en 19, 17, 18 en 19 uh, mei uh, zijn we op het uh, EK in uh, Kalker, Duitsland. Zo, dat is al heel snel. Ja. Heel spannend. Jullie hebben nog maar een paar, of ja, een aantal weken. Hoe is het dan met de zenuw? zo vlak van tevoren als jullie bijna op moeten? Hoe werkt dat bij jullie? Of zijn jullie zo relaxed dat dat gewoon... Uh, nee, je moet ook natuurlijk wel een beetje spanning hebben. Hè? Hoe voelt dat? Ja, wel een beetje gespannen, maar ook wel enthousiast eigenlijk. Dan kunnen we gewoon onze dans bijna heel Europa eigenlijk gaan laten zien. Wat best wel cool is. Maar ook ja, een beetje gespannen, kijken hoe het gaat. En dan hopen dat er niks fout gaat eigenlijk. Mm -hmm. Nou, en vooral genieten. En uh, ja, je mag het gewoon laten zien. En je bent er trots op natuurlijk, dat jullie het zo goed kunnen. Nou, ik wil jullie ontzettend bedanken. Ik wil jullie heel veel succes wensen. En vooral heel veel dansplezier. En ook de hele rit naar dat EK en straks WK... Daar moet je echt van genieten. Want het is, als je later terugkijkt, denk je echt van... wow, dat hebben wij toch maar meegemaakt met elkaar. Maar heel erg bedankt en succes. Ja, Dank u wel. En dan sta ik hier nog even met Misha, mede-eigenaar van de Dance Academy. En met Kenneth, een van de vaders uh, van een van de dansers. Hoe trots ben je, Misha op deze groep... die toch maar Dance Academy op de kaart zetten? Ja, ik ben super trots... Uh, ze hebben er keihard voor gewerkt, een heel jaar lang. En uh, ja, het is de hoog, bijna het hoogst haalbaar. Het WK is het hoogst. Dit is ja. het ene hoogst, dus daar gaan we gewoon voor. Ja. En die hele ervaring, dat, uh, daar zullen ze dansend en springend mee terugkomen. Zeker. Vergeten ze nooit meer, van hun hele leven niet meer. Ga je mee? En wij ook niet. <lacht> maar ja. En ga je mee? Tuurlijk gaan we mee, ja. Oké, okay. ja. ja. Ja, en... Uh, alle ouders denk ik wel dat ze meegaan. Wij gaan mee, tuurlijk. Ja, nou, laat ze en, niet gaan. En wij willen dat natuurlijk volgen. Want uh, ja, als je ook de, het enthousiasme ziet van deze groep... Daar, dat is gewoon heel mooi om te zien. Ja. Want dat moeten ze natuurlijk hebben. Ja, dat klopt. Uh, We hebben verschillende wedstrijdteams. En dit team is eigenlijk deze maakt onderling zoveel plezier. Dat is, ze zijn natuurlijk ook wat ouder. Ze kunnen zelf afspreken of wat ja. dan ook. Maar dit, dit zijn echt gewoon acht vrienden. En het is heel leuk om te zien. Nou, en dat wat ze zelf ook zeggen, dat stralen we uit. En dat onderscheidt ons gewoon. En vader, um, hoeveel tijd ben jij eigenlijk kwijt om zo met dit dansen van je zoon bezig te zijn? Nou, voor ons als ouders valt het wel mee. Het zit er meer in het uh, halen en brengen. En uh, wij zijn bij de, bij de danswedstrijden en uh, de stress thuis een beetje managen... op het moment dat uh, de wedstrijd er is. Ja. Maar de ontlading en uh, de betrokkenheid van, van eigenlijk alle, alle ouders is, uh, is zo leuk. En zo groot om te, uh, is het is heel leuk om te zien dat, uh, dat iedereen daar zoveel energie van, uh, van krijgt. Het is een hele grote groep die echt allemaal zo met één doel bezig zijn... Ja, je bent natuurlijk al gewoon een paar jaar bezig ja. met, uh, met het team. En wij niet actief, maar goed, je stimuleert ze wel. En uh, ja, je merkt dat ze steeds closer worden, steeds betere resultaten gaan boeken. Ja, dan, uh, dan krijgen ze dromen. En dan, uh, als die dromen dan uitkomen, ja, dan, uh, dan staat de boer op zijn ja. kop natuurlijk. En het is leuk dat, dat alle ouders daar ook zo, uh, zo mooi achter staan. Dus, uh, en waar konden de bedrijven en de mensen die dit hoorden uh, ook weer terecht... als ze zeggen van nou, ik wil dit ook echt wel sponsoren? Als ze het willen sponsoren, dan kunnen ze uh, naar de GoFundMe-pagina gaan. Als ze naar GoFundMe en dan uh, Bo Team Boelsai uh, opzoeken, dan komen ze daar. Maar als het uh, om bedrijven gaat, dan is het misschien makkelijker... om gewoon even contact te zoeken via, uh, via de Dance Academy. Uh, dan kunnen we gewoon uh, uh, afspraken op maat maken... en kunnen we kijken of de, de kids nog een leuk uh, dansje kunnen instuderen... wat uh, de bedrijven dan weer kunnen gebruiken voor hun, uh, voor hun promotie. Dus, uh... Kijk, dat is een heel goed idee... Want ja, elk bedrijf moet eigenlijk lekker dansend aan het werk zijn. Nou, dat zou fantastisch zijn, natuurlijk. <laughs> Ik wil jullie ontzettend bedanken en ook voor jullie succes. En vooral genieten ervan. Dat, want dat, uh, dat straalt hier wel uit. Ja, nou, gaat helemaal goed komen. Oké, okay, dank jullie wel. Ja, dankjewel. Dankjewel. Wie waren dit? Dit was het uh, ensemble 5. Vijf ja. en, uh, bevlogen vrouwen. Vijf unieke instrumenten. Vijf muzikale harten. Dat is vijf. Ja. Een ensemble met een bijzondere samenstelling van fluit, viool, hobo. en. Nou, nog wat, denk ik. Ja, <laughs> harp, inderdaad. Harp. Nee, het, harp. het toeval wil. En van God. Het toeval wil dat we daarover gaan praten. Want, uh, oh, morgen, van God, ja. morgen zijn ze in de, in de Protestantse kerk te beluisteren. Tijdens uh, weer een, een, een voorstelling van de Classic Concert. Normaal praten we daarover met Willem Strooman. Uh, hij was uh, niet beschikbaar vandaag. is zit in het Purmerend. Maar een waardige uh, vervanger gewonnen in de persoon van Frans Visser. Welkom, Frans. Dankjewel. Frans is uh, uh, bestuurslid. Penningmeester heb ik ook begrepen. Ja, penningmeester. Klopt, hè? Ja. Uh, dus uh, van harte welkom in ieder geval. Maar uh, ja, we gaan morgen uh, naar Ensemble 5 luisteren. En uh, wat, je, wat weet jij daarvan, uh, Frans? Jij kent ze een beetje? Nou, ik heb contact met de violisten. Eh, ik, wat ik al zei uh, tegen jou van tevoren is dat ik uh, ook de contracten afsluit. Ja, ja. Dan stemmen we af van uh, ook het programma wat er uitgevoerd gaat worden. Mm -hmm. uh, nou, in de aankondiging heb je al verteld zijn vijf vrouwen... Uh, uh, voor mensen die denken van, nou ja, klassiek, dat is eigenlijk niks voor mij. Zou ik zeggen, nou, ga toch maar eens een keertje kijken. Want het is toch vrij lichte en vrolijke muziek over uh -huh. het algemeen. Uh -huh. uh, zoals Pierre Gint, uh, dat is natuurlijk uh, muziek die ook bij, uh, bij films en zo tegenkomt. Ja, ja. Uh, gewoon een hele fijne muziek om naar te luisteren. Absoluut niet zwaar. En, nee, nee. Uh, ja. En wat, wat, wat me opvalt, ja? als ik het zo zie, dat het zo kleurig is. En zo... Vrolijk. het is een hele andere uitstraling ja. dan, uh, dan, dan je in eerste instantie zou denken. Ja, vaak zie je dames in deftige zwarte jurken. Ja. <laughs> ja, dit zijn allemaal kleuren. Dat valt uh, tegenwoordig wel wat mee hoor. Ik bedoel, dat is ook een beetje het beeld van klassieken. Dat is deftig, dat is zwart. Ja. Dan moet je ook net in je nette pak naartoe. Uh -huh. Nou, dat hoeft niet hoor, je mag gewoon in je spijkerbroek. En Willem, uh, die altijd hier uh, het verhaaltje houdt. Die komt ook altijd in de spijkerbroek. Ja, dat klopt. Dus nee, dat is een beeld bij klassiek. En uh, als, als dit, dit is zeker een gelegenheid voor mensen die eigenlijk nooit naar klassiek gaan. Die zeggen, joh, ik ga toch eens even in die kerk kijken. Eh, je kunt daarna ook nog altijd nog eventjes lekker op het terrasje gaan zitten als het weer goed is. Of in ieder geval in een van de cafés die daar mm -hmm. zijn. Of even een patatje halen, je kan alles doen daar. Dus, uh, ja, vooral zijn voor allemaal uh, uh, professionele muzici? Juist, musici, Ja, ja, ja dat klopt, zeker. Ja, allemaal beroeps, allemaal conservatoriumopleiding gehad. Zo. zijn al <coughs> allemaal een aantal jaren bezig. Ja. Uh, echt al wat langere tijd. En uh, de meeste spelen in verschillende ensembles. Want oh, okay. één ensemble valt meestal niet te leven. Uh -huh. Dus ja. de, vele beroepsmuzici die doen ook andere dingen met andere muzici weer. En is het kleurig uh, de uitstraling van, van, van de dames ook terug te horen in de muziek? Ja, nou, ik kan wel iets zeggen over het programma wat gespeeld gaat worden. Ik noemde al Pierre Gint van Edward Griek. Nou, ja? dat zijn allemaal hele bekende melodieën. Ja, ja. Zwanenzang van Frans Schubert, ook nou, een hele ook een beroemde beroemde bekende onbekend, melodie. Ja. Dan iets wilds, dat is de Sabeldans van uh, Cacciatulian. Okay. Dat kent ook bijna iedereen. Als je het hoort, ja. dan denk je, oh ja, dat, ja, dat, ja, dat heeft al eerder gehoord, Sabeldans. Dat ja. Ja. Nou ja, Carmen Suite. <laughs> Carmen Suite <laughs> van Bizet kent ook bijna iedereen. Habanera en de Gypsy Song. Dat is een hele beroemde ja. Ja. opera. En dat zijn allemaal, uh, en ze hebben allemaal arrangementen gemaakt. Uh, voor die bezetting, voor die vijf. Hè? Want ja, ja. Goed, er is hoor. geen enkel stuk wat geschreven is voor zo'n bezetting. Ja. Dus ze hebben het zelf allemaal gearrangeerd. Ja. En jij kent uh, violisten uh, persoonlijk? Ja, van? ik heb contact met haar. Contact ik, met ik haar, ook. Okay. Ik, ik moet ook kennis maken morgen met haar. Dan ben ik eerst van tevoren in de kerk. Dan oh, maak ik oh, ja. kennis met ja. de muzici. Ah. En ik probeer ze te faciliteren. Dus als ze dingen ja. nodig hebben enzovoort, ja. dan, dan zorg ik daar ook Dat voor. Dat begrijp ik. Dus ja, ze maar, komen, ze ja. komen uit het zuiden van het land, hè? Uit, uit Zeeland. Meestal wel, volgens mij. Er zitten een aantal in het salesorkest. Ja. Ja, dat weet ik. Maar waar ze precies allemaal wonen? <laughs> Geen idee. Nou, dat willen we wel graag weten. Ja, dat willen we graag weten. Dus ik nu even opzoek. Ja, er is zijn dus. nummers ja. graag. Ja. Pincodes. Nee, maar, uh, ja. maar uh, jij bent uh, ook mede verantwoordelijk voor de samenstelling van de muziek. Hè? Nou vertelde jij in ons voorgesprek dat jullie nu al bezig zijn met uh, volgend jaar. Hè? Want, uh, ja, dat klopt. Dat ja. moet ook wel. Want uh, er zijn vaak, uh, de aardige dingen zijn al heel snel bezet. Klopt, ja. En dan moet je er snel bij zijn als ja. organisatie. Ja, dat klopt. Want hoe gaat ja. dat dan? Jullie zijn nu al echt bezig met het programma ja. volgend jaar. Ja. Nou, je moet zo zien. Er zijn mensen die, uh, die graag bij ons willen spelen. Want we hebben inmiddels al een, een naam opgebouwd. In ja. Zandvoort met Classic Concerts. En uh, we hebben natuurlijk een aantal mensen de afgelopen 25 jaar al een keertje langs gehad. Soms laten we mensen wel eens terugkomen. Uh. Uh, ik kan uh, bijvoorbeeld hebben we volgend jaar Beth Flow weer. Dat is een duo. Piano uh -huh. duo. Spelen met, maar doen er van alles of nog wat bij. Aan cabaret en acrobatiek. Oh. Dus dat is een lust voor het oog. Dat kan en ja. die waren ook heel succesvol bij ons in 22. En die gaan we volgend jaar ook weer krijgen. Ja. Dus die komt bij ons weer in het Maar beton. zijn er ook artiesten die gewoon bijna niet te krijgen zijn? Die, graag, die jullie graag willen hebben. Ja, we hebben natuurlijk... Uh, wel, ik heb even contact gehad met de Jussenbroerders. Arthur ja. en Lucas Jussen. Uh, beroemde stel. En uh, met het oog op onze grote productie van volgend jaar. Omdat we dan 25 jaar bestaan. En uh, nou ja, om even een idee te geven. De broertjes. Uh, hun management zit in Berlijn. Ik heb contact in Berlijn met die, uh, met die manager van ze. En die zegt, ja, ze zitten eigenlijk al helemaal vol tot eind 25. Eind 25, ja. Dat is niet dus geloof. ongeacht wat we ervoor zouden moeten betalen. Ja, ja. ja. Dat Ik is heb wel best een, punt, een aardig he? bot gedaan, dat wil ik wel ja. zeggen. Of dat voldoende zou zijn, weet ik niet. Maar uh, ja, dat, uh, dat, uh, nee. en dat geldt wel voor, kijk, we noemen ook wel eens uh, Wibi Sojari. Hij heeft trouwens vroeger bij ons wel eens gesproken, oh, ja? lang Wiebe, geleden. Uh, Oké, okay. Ja. Uh, Janine Jans heeft ook bij ons gespeeld uh -huh. in haar jonge jaren. Uh -huh. Maar goed, die zijn nu zo grote sterren. Ook van Janine zit het management yeah. in Berlijn. Yeah, yeah. Uh, dat zijn internationale carrières. Yeah. Yeah. In dat kader kan ik wel zeggen, we hebben volgende maand in mei hebben we een, uh, een uh, gitarist voor het eerst in de geschiedenis van, uh, van Zandvoort. Daar wil ik graag wel even iets over zeggen. Sanne Retsik, die komt uit Bosnië, woont in Duitsland. Uh -huh. Heeft een internationale carrière, is een topgitarist, klassieke muziek. Maar heel toegankelijk, uh, Spaans klassiek speelt hij en Bach speelt hij, maar het is prachtig. Het is een solist, het wordt een recital en die komt in mei. Okay. Dat is goed, heel ja, leuk. Uh, we hadden het ook nog even over uh, klassiek in de klas, daar bemoei jij je ook mee. Nou, ik zelf niet, maar nee, mijn mede bestuurs, bestuursleden wel. Ja, ja en dat ja. is een groot succes hè? Bekrijp dat is je. een groot succes, we hebben vorig jaar een pilot gedaan ja. in... Uh, uh, op Aan die Schatschool, En uh, dan moet je je voorstellen, kinderen die krijgen gewoon een introductie van dit is een, een cello, uh, dit is een uh, dwarsfluit, uh, dit is een viool. Uh, ja. En dan komen de bevoegde docenten, die komen een stukje spelen. Ja. En de kinderen kunnen zich inschrijven en voor een heel laag bedrag kunnen ze in een, drie workshops meedoen om kennis te maken met die muziek. Ja, ja. En dat is een groot succes. We doen dat samen met New Wave. Dus de muziekschool ja, goed, ja, in Zandvoort. Ja, ja, ja. Die is ook heel enthousiast. Paul die daarover gaat, die ja. is heel enthousiast. Ben je er al een keer bij geweest? Bij, bij, bij nee, dat wil ik wel. Ik ja, heb ja. ook al een keer gezegd, ik wil eens een keertje om een hoekje kijken. Ja, bij ja, ja dat is toch hartstikke leuk om te zien hoe kinderen... Ja, ja, we hebben er wel wat filmpjes van. Frans, waar komt jouw liefde van de klassieke muziek vandaan? Ah, ook van gitaar. Want ik, uh, ik ben opgegroeid met Rolling Stones, de Beatles, ja, daar Ja, King. Nou, wij ook. Je kent ze wel. Maar daar hou je ook van. Daar hou ik zeker van. Ik heb 15 jaar een rockbeentje gespeeld. Okay. <laughs> je zegt, hoe kom je dan, godsnaam, aan klassieke Ja, precies. Wat speelde nou, je dan, Frans? Gitaar. gitaar okay, en toen ja, ik ja. begon met gitaar, toen, uh, toen ben ik een keertje... Denk, nou, ik wil ook eens een keertje iets van klassiek gitaar horen. Dat ja, was tuurlijk. een soort ingeving. En toen had ik een platenwinkel om de hoek. Aan, uh, ik woon aan het Servati Park in Amsterdam. Mm -hmm. Om de hoek aan de Centuurbaan was een platenwinkel. We kochten alleen maar klassiek. Nou, kun je nu haast niet meer voorstellen. Want nee. klassiek is eigenlijk een niche. Dat is niet, ja. Maar goed, uh, ik denk, nou, ik ga eens in die platenbak van gitaristen kijken. Ik haal er een LP uit van Julian Bream en John Williams. Dat is een Engelse gitarist en een Australische klassiek gitarist. Uh -huh. En uh, dat heette Together. En dat was een schot dus in de roos. Echt uh, ook Spaanse componisten. En ik vond het geweldig goede muziek. En dat is voor mij het bruggetje naar klassiek. Zo is het begonnen. Ja, ja. Ja, ja, ja. En toen ja. ik later van een vriend die ook heel veel aan klassiek deed, kreeg ik de, de vierjarige tijden van Vivaldi voor mijn verjaardag. Met een versie van Herbert van Karajan. Dus toen begon het balletje te rollen. Toen ik wat ouder was, had ik een vriend die ging altijd naar het concertgebouw met zijn vader. Dus daar kwam ik ook niet eens een keertje mee. En zo is het begonnen. Het ja, was een vet pas hoor. grappig is dat. Toch? De liefde ja. voor ja. plastieke muziek ontstaan eigenlijk. Ja. Bij jou. Ja. Ja, ja, ja, ja. Maar ik hou van alle jazz. Ik hou ook van jazz. Ik ja. hou van pop. Ja, uh, mooi. Uh, ja. Ik vind die, nou, sowieso voor mij is die scheiding een beetje kunstmatig. Natuurlijk... Als je uh, klassieke muziek hebt, heb je heel veel oefening voor nodig uh -huh. en talent. Hè? En popmuziek kan je, zoals ik. Ik heb niet zo heel veel talent, maar ik kon wel. Aardig een uh, beetje slaggitaar spelen. Ja, ja. een beetje wat zingen. Een, in een amateurbandje is dat dan al gauw goed genoeg. Hè? Ja, dat ja. is ook waar. Ja. Ja. <laughs> dus dat was leuk. Ja. Ja. Maar ik helpen. hou heel veel nog van muziek. Ik heb ja. nog geen, geen leven voorstellen zonder muziek. Nee. nee, maar ja, dat, dat geldt voor ons eigenlijk geen ook. Hè? voor ja, ons ja. namens ja, nee, nog even over klassiek. Ik ben natuurlijk begonnen in dat concertgebouw. Want ja, dat is natuurlijk mm -hmm. de locatie voor klassiek. Maar mm -hmm. ik heb later in Amsterdam ook kleinere locaties gezien. Zoals de Buikslotenkerk. En daar waren kleinere optredens. En, ben ik, en dat vond ik ook heel, uh, heel leuk. Ja. En het, het aardige is dat toen ik naar Zandvoort kwam... ik ben vier jaar geleden naar Zandvoort verhuisd... toen dacht ik, van, nou, als er nou niks is uh, in Zandvoort op dit gebied... dan ga ik misschien daar iets, ja, ja, iets mee beginnen. Ja. En ja. toen zag ik ineens ja, hoe een advertentie in de Zandvoortse courant... van, uh, van Toos en, uh, en Peter... van ja, wij doen het al twintig jaar, wij willen het overdragen. En toen ben ik eigenlijk ingestapt. Ja, want, want volgend jaar is het 25 jaar kletje constant. Ja, dat klopt. Hoe gaat het gevierd worden? Is er al nou, een, we zijn wel druk bezig al met een programma... Ja, om uh, wat bijzondere dingen te doen. Ja, ja. Ja. In het concertgebouw? Nee, we doen alles <laughs> in Antwoord. Nee. Okay. Dus dan zitten we wel met locatie. Want kijk, ja. iets heel groots. De klassieke concert is ooit begonnen... met de Carmina Burana van Orf... in een grote tent op de Ja, maar Groen, waar, dat, dat, toen waait okay. iedereen weg. Die is toen zou die, mee... het, is, het, het is nog maar net <laughs> goed. Het is ook meest dingen. Dat, ja. Ja. Ja, dat moet uh, ja. dat heel penibel geweest zijn. Maar ja. het is toch gelukt. Ja. Dat wel, maar uh, kijk, dat willen wij eigenlijk niet. Uh, dus uh, ja, de grootste locatie is de Ankatak Nog 30 seconden. Ja, ja. Nog 30 maar, seconden, hond. Nou ja, goed, in ieder geval uh, morgen <laughs> kan iedereen uh, in de protestantse ja. kerk uh, weer terecht. Uh, aanvang uh, drie mooi, uur. Mooi lokaart. Dus, Ook om uh, half drie, inderdaad. Ja. En de toegangsprijs ja. is 10 euro ja. uh, voor iedereen. En voor uh, de jeugd 5 doen. euro. Voor de jeugd. Van 12 tot 18. En de, als er mensen nog jongere kinderen zijn, die zijn gewoon graag. Oh, helemaal top. Helemaal maar, top. maar ze moeten wel een mond houden tijdens het Ja, ze moeten de... niet <laughs> gaan bleren. Okay. Niet gaan door de Nou, hartelijk meen. bedankt Frans. Ja, voor ja, goed ja, goed. En een goed weekend nog. Hartelijk ja, goed bedankt. Oké. Okay. Tot zover. Het ritme van Zieven via de kabel op 104.5.